7 uur onderduift Nederwit met het NOS-journaal. IMF-topman Stroos-Kaan wordt niet vrijgelaten. Zijn advocaat stelde voor om de Fransman, die van aanranding wordt beschuldigd... vrij te laten met een borgtocht van een miljoen dollar. Maar de rechter wees dat verzoek af. Volgens de aanklagers is er gevaar dat Stroos-Kaan het land ontvlucht. Bovendien zou er forensisch bewijs zijn. De IMF-topman wordt ervan beschuldigd dat hij in zijn hotel in New York... een kamermeisje heeft aangerand. Hij zelf ontkent dat... Zijn advocaten zeggen dat hij op het moment dat het zou zijn gebeurd... met zijn dochter aan het lunchen was. Vrijdag bepaalt een jury of er een proces tegen hem komt. De steenrijke vastgoedmagnaat Donald Trump... doet toch niet mee aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Sinds speelde er de afgelopen maanden geregeld op... dat hij president Obama volgend jaar ging uitdagen. Maar daarvan zit hij toch af. Een reden is nog niet bekend. In de peilingen scoorde Trump goed onder republikeinse kiezers. In de strijd tegen overvallen komt er een proef met gps-zenders in dure sieraden en horloges. Als die bij een overval buitgemaakt worden, kunnen de daders door de politie gevolgd worden. Binnenkort begint er op een geheime plaats een proef. Met deze en andere maatregelen wil minister Opstelten het aantal overvallen nog verder doen dalen. In de eerste vier maanden van dit jaar waren er 20% minder overvallen dan in dezelfde periode in 2009. Opstelten wil dat de daling doorzet naar 34% minder overvallen. Om dat te bereiken komen er in elke politieregio vaste overvallenteams en een landelijke officier van justitie die zich gaat bezighouden met overvalcriminaliteit. Bij het stadion van FC Twente hebben zich zo'n 20.000 fans verzameld voor de officiële huldiging voor het winnen van de KNVB-beker vorige week zondag. De spelers werden vanochtend al op het stadhuis gehuldigd door het gemeentebestuur van Enschede. En volgens ooggetuigen is het enthousiasme groot, ondanks de verloren kampioenswedstrijd van gisteren. Van het weer vanavond bewolkt en plaatselijk motregen. Minima vannacht rond 12 graden. Morgen vooral ten noorden van de rivieren ligt de regen. In het zuiden later op de dag wat zon. Middagtemperatuur dan tussen 14 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Er staat nog één file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Hoek en Knoopend Prinsse viel 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Drie rijstroken zijn daar dicht. Er is ook vertraging bij de spoorwegen tussen Dordrecht en Stiedrecht Rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur en dat komt door een kapotte trein. De maagd Marino van Yves Petrie. winnaar van de Libris Literatuurprijs 2011. Een schokkend boek met een extreem onderwerp, geprezen door de jury als een treffzeker, intrigerend meesterwerk. Goeiedag. We volgen nu vers van de pers de minder fileberichten van Kees. De extra rijstroken op de A1 tussen Watergraafsmeer en Diemen, waar wij flink aan gewerkt hebben, zijn vanaf vandaag open. Ja, yeah! yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja, zo kan niet meer hè. Maar goed, hey, die nieuwe rijstroken zorgen voor een betere doorstroming. En daar doen we het allemaal voor. Wij gaan nu naar de volgende klus, maar als u meer wilt weten, kijk op vanaanabeten.nl. Oké okay, jongens, inpakken! Voor een betere doorstroming komen we verder. De Libris Literatuurprijs wordt gesponsord door Libris Boekhandels. Luisterboeken? Gewoon downloaden. Bij Luisterrijk, cursussen, kinderboeken, hoorcolleges en volledige romans. Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken. Luisterrijk.nl De Radio 4, top 400. De hele week van 7 uur s ochtends tot 8 uur s avonds De 400 mooiste muziekstukken, uitgekozen door de luisteraar. De Radio 4, top 400. Ga voor de volledige speellijst naar radio4.nl. De shortlist voor de ESTA Luisterboek Award is bekend. Stem mee op luisterrijk.nl. Dit is radio 1, de NTR. Kerstdorf. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast is de frontman van een van de beste bands van het land... die in 1994 doorbrak met de megahit Stil in mei. Maar niet zelden vallen bands na een paar jaar uit elkaar... want het lijkt zo mooi van dampende zaal naar dampende zaal. Maar altijd is er die rit terug door de nacht en daar gaat het vaak mis... Maar maar Van Dik Hout heeft glorieus overleefd... getuige de nieuwe cd Leef. Hier is Martin Buitenhuis. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, en Martin Buitenhuis zit hier, maar daarbij ook de voltallige band, hè? Ja, zijn, uh, nou ja, het is een akoestische setting, maar uh, ja, de jongens zijn mee. Ja. En jullie gaan zo live ja. uh, spelen. En er werd net al gelachen, terwijl Joost Prinsen zei dat het uh, s'nachts in die bus nog wel eens mis wil gaan. Waar gaan de ruzies over? Nou, om niets. <lacht> de ruzies gaan over niks en uh, de normale gesprekken zijn dan altijd uh, goed of zo en die gaan ergens over. Maar ik moet zeggen dat we al snel in het begin van het toeren, ook wel een beetje met geluk, omdat het noodgedwongen was, uh, los van elkaar reden soms. En dan zit je niet altijd met z'n allen in hetzelfde busje... en dan heb je een beetje lucht. En dan, uh, Uitlijfsbehoud dan, uh, en dat is dat. En dat is uiteindelijk zo goed bevallen dat we dat uh, uh, gehouden hebben. Ja? ja? Dus je gaat allemaal apart? Nou, niet allemaal apart, maar in kleine groepjes. En Sessies. we wisselen een beetje door. En dan, uh, ja, dan zit je ook wat minder lang in de auto met het ophalen door Amsterdam... En, uh, maar het is zeker goed voor de sfeer binnen de band, denk ik. Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Want welke ja. irritaties zijn er dan? Of kunnen er ontstaan? Nou, het is volgens mij gewoon het feit dat je zoveel bij elkaar bent. Mm -hmm. de, de, de, dat gaat helemaal nergens over. Je bent gewoon uh, te veel dan samen. En je pleegt een beetje een roofbouw op de onderlinge relatie. Dus, uh, Want zo lang ook dat... al, hè? Ja, nou ja... Kijk, en vanaf de middelbare school. Ja, wij hebben het geluk dat we begonnen zijn als uh, een vriendenband. En... Uh, of als vrienden, en daarna een band zijn gaan vormen. Dus je kan ook wel wat zeggen en je kan ook wel wat hebben... als er eens wat gezegd wordt wat, uh, wat uh, er hard aan toe gaat of zo. Maar het wordt niet heel makkelijk uitgepraat... om maar gelijk met een paar fijne onderwerpen te beginnen. We spraken je vrouw, vriendin. En ah. zij, nou, ze blijven elkaar jongens noemen, ook al zijn ze nu allemaal in de veertig. En... Uh, als er uh, ze over de irritaties die er wel eens zijn. En dat het dan uh, heel ingewikkeld is met uitpraten. Dat ja. jullie dat helemaal niet zo makkelijk doen. Ja, maar kijk, zij is natuurlijk een vrouw en zij ziet dat zo. En uh, vrouwen begrijpen misschien niet dat er soms niet veel woorden nodig zijn om gewoon weer verder te gaan. Hmm. Zeker als je elkaar al zo lang kent. Ja, precies, dan is het. Je moet ook niet lang rondlopen met dingen of zo. Want uh... Ik denk dat het onze kracht is en waarom we nog bij elkaar zijn. Dat we gewoon uh, sowieso weinig ge gezeur hebben ook hoor. Dat moet ik er ook bij zeggen. Mm -hmm. Maar dat we gewoon verder gaan en dat, dat de muziek onze uh, leidraad is en niet uh, ruzie onderling. Dus, uh, ja, dat hangt ook een beetje van de personen onderling af natuurlijk. Mm -hmm. De karakters uh, matchen goed of zo, dus dat is uh, een luxe. Um, uh, op 14 mei was het, geloof ik, dat je twitterde dat je uh, de mastertape in de trein had laten liggen. Van Leef. Ja, ja. Wie had jou die mark marketing stunt aan de hand gedaan? Uh, nou, ik, ik had een tas bij me, maar gelukkig zat de tape er niet in. Ik had, uh, ik, ik, we, ging, uh, we waren bezig met. Uh, we maken wat remixen en wat, uh, wat andere. Nog een bonusnummer en dat stond erop. En uh, ik had een verkeerde tas meegekregen van een stagiaire. En uh, dus er schijnt een, uh, een mastertape van een Franse rapper verdwenen te zijn. <lacht> en, uh, niet die van ons. <lacht> maar jij dus dacht uh, aanvankelijk dat het jouw master, jullie ja, mastertape... Ja, want ik had hem gekregen als zijnde. De, een van de mastertapes van, uh, waar, waar onder andere het album dus op staat. Ja. En een Franse rapper, hoe is die er nu aan toe? Nou, geen idee. Het, is, meer kijk, je, je, het is tegenwoordig uh, natuurlijk gewoon een kopie. Hè. Dus mm -hmm. het is digitaal. En uh, ik vond het alleen een vervelende gedachte dat het ergens rond zou zwerven. Dus, uh, maar ja, we hebben hem dus. Ja, je hebt hem ja, gewoon. Ja. En het resultaat uh, ligt er. Leef, zo heet het nieuwe cd, met de uitroepteken. Jullie gaan drie nummers live doen hier uh, in de studio. Laten we even naar het nieuws gaan. Nou, De kranten staan natuurlijk, ik bedoel, de, ja, de voorpagina's zien er prachtig uit. Je zei net al, kijk eens naar het parool, kijk eens naar die foto. Ja, was je, was je erbij? Nee, ik was er niet bij. Ik heb uh, NOS Langs de Lijn uh, geluisterd. Samen met uh, 2,2 miljoen anderen. Evenveel ja. mannen als vrouwen. Ja. Oké, okay, ja, maar wij zaten ook in de tuin. Een biertje erbij en uh, fantastisch. <laughs> Ouderwets. Ja, ja. En, uh, Nou, ik was erg blij. Ik, uh, sinds ik in Amsterdam woon. Wat, dat is ook alweer een, uh, een aantal jaren. Ben ik uh, wel van Ajax natuurlijk, ja. Vanuit Den Helder. Naar... Ja, precies. Ja, en het is natuurlijk al een beetje in de invloedssfeer, Den Helder. En, uh, ja, ik vind het een hele knappe prestatie van zo'n jonge ploeg. Frank de Boeren, fantastisch gedaan. Maar hoe was het in Den Helden dan? Voor welke club waren jullie toen? Nou, toen je op de middelbare school zat? Ja, bij ons thuis was exact. het zo. Mijn, mijn vader was voor, uh, voor Ajax en mijn broers waren voor Feyenoord. Oh, dat is dus mijn, vast moeder, mijn moeder had elke zondag een uh, verschrikkelijke avond. Uh, <laughs> en, want dat was echt uh, ruzie. En ja. jij was op de hand van je vader, begrijp nou, ik, kon, ik, ik? Ik lag enorm in een spagaat. Maar ik kon voor uh, Feyenoord worden toen Kruif uh, naar uh, Feyenoord ging. met dat, dat team met Gullit en zo. En uh, toen kon ik dus bij mijn broers horen, maar het is, dat was nooit helemaal lekker of zo. Ik, ik heb nog wel zo'n gouden gidsshirt gehad. Ik weet niet of je die nog kent, ja, waar ja, het ja, ja. team toen kampioen ja. Maar uh, nee, ik, in mijn hart ben ik toch altijd wel ook uh, ja, echt van Ajax geweest. Maar waren zij meer voetbalfanaten dan jijzelf, jouw broers? Nee, ik was de ergste. Oh ja? Ja, ja. ja zij hadden alleen het Feyenoord meegemaakt wat uh, als eerste de Europa Cup won. Dus, dus het zijn oudere broers, dus die waren daardoor uh, natuurlijk uh, fan geworden van Feyenoord. Maar ik had dat niet meegemaakt. Ik vond allemaal, we moeten ze nou met Feyenoord? is zo ver weg, weet je. Dus, uh... Oh ja, jij bent dat nakomertje. Nah. <laughs> van de fietsenhandelaar. Ja, ja mijn vader was fietsenmaker, ja. ja. En ik heb twee oudere broers. Ja. En die zijn niet in de muziek terechtgekomen? Nee, in tegendeel. Die doen uh, heel wat anders. Ik ben de enige die in de muziek uh, zit. En mijn vader die zong veel... En die, die deed altijd alsof hij uh, trompet speelde. Maar dan zong je het. En dan maakte hij met zijn handen die bewegingen En dat kon hij trouwens heel goed. Echt waar. Ja, die tonen die had hij. Maar <laughs> niet het instrument. Ik ken jou van heel lang geleden. Toen het allemaal uh, begon. Het begin van, uh, van Van Dikhout. Ik herinner me uh, Haarlem. Uh, daar begon het. Daan van Rijsbergen. Uh, ja. Uh, heeft jullie ontdekt? Niemand ja. geloofde erin, maar deze Daan van Rijsbergen, ja. Daan Banaan van ja. uh, Banana Records, ja. die geloofde ja, het zeker. Wel. Hij heeft ja, uh, yeah. en en uh, uh, eerlijk gezegd verbaast het mij ook, want ik herinner me een zaaltje, ik weet niet meer precies, maar het was in haarlem. En Thomas ja. Akda, toen nog niet met Paul de Munnik, maar met uh, Herman en ik, eten dat beentje. Ja. Ik dacht dat het een wedstrijd was, maar jij. Herinnert je dat niet als een wedstrijd? Maar in elk geval moest er gekozen worden naar mijn idee tussen jullie van Dikhout en Thomas Akda. Ja, nou, dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat we op die avond dus samen stonden in Dweezels, een café wat Dweezels, dus daar toen ja, bestond. Betreft. Het is inmiddels ook niet meer. En uh, dat was echt helemaal aan de begintijd. We hadden ja. nog niet eens uh, een, een liedje opgenomen volgens mij. We, we schreven wel al een aantal liedjes van onze eerste plaat. En het was echt die borrelende begintijd. Superspannend. Ja, ja. uh, in, in Haarlem kenden we eigenlijk ook niemand behalve Daan. En die, die zag het heilig <laughs> in ons zitten. Dat was <laughs> fantastisch. En wij uh, dachten niet eens in termen van uh, doorbreken of wat dan ook. We vonden het alleen al een avontuur... om, uh, om een beetje rond een studio uh, misschien eens een keer wat op te nemen. Dus, uh... En het gekke was, ik dacht... nee, die Thomas Akda, dat wordt wat. Maar van dik houden. En jij zag er ook helemaal niet uit als iemand... die daar nou met heel erg veel liefde de frontman stond te zijn. Nee, ik was ook heel jong natuurlijk. En, uh, ja, maar, maar klopt ja, ik, dat. Ook zo Zag zie je maar, ja, maar uh, geloof... met de een wordt het wel wat, met de ander niet. <laughs> maar geloof die... Ja, maar Het is eigenlijk wel heel vreemd hè, dat jullie daar inderdaad samen... want het was het begin ja. van jullie beiden. Ja, we kennen elkaar goed hoor. Uh, met, door dat soort dingen. En later in Amsterdam uh, zijn Thomas en ik en Dave... vooral ook een uh, vriend van Thomas veel met elkaar uh, opgetrokken. Dat heeft ook geresulteerd in, uh, in allerlei uh, projecten. Samenwerkingsprojecten. Natuurlijk. Ja, die je ja we hebben uh, meegespeeld op uh, hun tweede plaat. Met uh, Zitten voor de Blues. En de, de Puma's zijn daar weer uh, ja, uit ontstaan. Ja. Dus, uh, maar, maar klopt het? Iets van wat ik toen zag, van dat jij daar helemaal niet zo heel graag vooraan stond. Ja, de... ik vond dat, uh, dat vond ik het, eigenlijk het jammere van het hele vak. Dat ik ook nog op een podium echt moest zingen. Ik vond het schrijven eigenlijk allemaal veel belangrijker. En in die tijd... Toen uh, nou. al? Nou ja, nu, nu niet meer hoor. Ik zie nee? het nu, nu echt heel anders. Ik misschien wel omgekeerd. Maar toen vond ik het allemaal een beetje... Ja, uh, yeah, uh, ik was nog niet helemaal op mijn plek. Maar dat was ook echt wel het begin van, van echt... Uh, we hadden net een paar Nederlandstalige liedjes. en Ik moest een beetje nog mijn drive vinden op het podium. Ik wist nog niet of ik ook nog mijn gitaar erbij wilde. En dan sta je opeens zo los met een microfoon in je handen. Het was allemaal heel vreemd. Dus, uh, maar dat ben je, ja, dat jij er zo heel vroeg bij was, is wel heel leuk. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en ik vroeg ook aan Daan: uh, van ja, maar wat, wat, wat zie je dan? Wat denk je dan? Joh, die jongens, kijk dan naar die jongens. De meisjes, die gaan van ze houden. Ja, ja, ik zag het niet. Nu zie ik het wel een beetje. <laughs> Goed, het is allemaal gebeurd. En uh, uh, nu is daar inmiddels. Uh, het hoeveelste album is dit nu? Uh, zevende. Het zevende album, Leef. Uh, nummer doen? Ja, leuk. Uh, het eerste nummer heet Weg uit Nederland van het nieuwe album. Akoestisch live gespeeld hier in de studio van Kunststof. Van Dik Hout. Ik snak naar adem, ik bel je en ik zeg: ik boek een vlucht. Weg uit Nederland, ik ben klaar met die oude hand, gelopen klucht.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 Nooit eerder zo zag, we wandelen de avond in, je houdt van mij en ik hou me vast aan de herinnering Aan vanavond, mijn gedachten dwalen aan en dan raak ik zomaar van een stuk, wanneer I'm Een knieën uit Parijs en ik zucht. Weg uit Nederland. Een waanzinnig mooi nummer, vind ik Dank het. Je. Uh, ja. ballet, Dank je. Een uh, ballet uh, van de nieuwe cd, van het album, nieuwe album Leef. In de akoestische bezetting van Dick Hout. Ja. Uh, Leef, met de uitroepteken. Hoe lang hebben jullie daarover gesproken? Dat, uh, over dat uitroepteken. Nou, eigenlijk uh, heel kort. Ik, uh, ik hoorde de liedjes voor het eerst uh, gemixt uit de studio uh, terug. En mijn eerste associatie was al uh, Leef, met hoofdletters en uitroepteken. Ja. En waarom? Uh, nou ja, uh, het is een, uh, een hele sprankelende, uh, cd vol energieke, optimistische, bruisende liedjes volgens mij. En, uh, vol weemoed voeg ik daar heel snel aan toe. Ja, ook dat gevoel komt erin voor. Maar dat is ook, uh, ook wat het leven natuurlijk uh, uh, ook wel mooi maakt. En wat dat betreft is, uh, is alles wat we in de studio gedaan hebben... en het, het hele concept van leef is, is een eerbetoon aan het leven... en een eerbetoon aan, aan muziek maken. De cd uh, zou eigenlijk eerder uitgekomen zijn in 2010, vorig jaar. Ja. En uh, dat ging niet door. Nou, we, hadden, uh, we vierden ons, uh, ons 15 15-jarig jubileum in, in Carré. Dat was een van de laatste zalen waar we nog niet uh, uitverkocht hadden gestaan. Dus dat, die, droom werd ook wer of die droom werd werkelijkheid. Wanneer was dat? Uh, nou ja, dat zal zijn in 2009. Mm -hmm. zeg ik het goed? Ja, 2009. Uh, het was fantastisch. Uh, Paul de Munnik speelde mee. Uh, Huub van der Lubbe zong mee. Het was echt uh, nou, één groot feest. En op... Uh, het feestje of de borrel na afloop bekropen me al zo'n gevoel van... Uh, ja, het gaat allemaal super en het gaat allemaal wel op rolletjes. De, de, de, de planning is gemaakt, worden al een aantal liedjes. Uh, en ja... Voor al, het nieuwe album. Uh, voor, voor, het, voor, de, voor, voor het te komen album, ja, ja het zevende ja. album. En uh, ik heb altijd, als het allemaal vanzelf lijkt te gaan... dan vertrouw ik het niet. Dus uh, ik, ik, ik, uh, ik, ik ging eens uh, kritisch kijken naar wat ik de laatste tijd gemaakt had. En ik dacht van ja... Ik wil, ik wil dit nu niet zeggen. Ik was er wel tevreden over. Maar uh, de combinatie van uh, het grote feest in Carré... En, en wat persoonlijke dingen die we, die we binnen de band hebben meegemaakt... op privé vlak. Dat uh, een aantal mensen ons ontvallen is. En allemaal in korte tijd. Wat we allemaal gezamenlijk meemaakten. En dacht ik van... Ik wil nu iets, uh, iets, ja, iets maken wat heel belangrijk voor mezelf is. En mm -hmm. uh, ik ga het, het uiterste ervoor doen om dat te bereiken. En... Ik ben eigenlijk gestopt met, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, het plichtmatig produceren van teksten of muziek. En uh, het klinkt misschien een beetje zwaar of zo, want. Je maakt natuurlijk altijd. Een... Nou, Je zegt heel veel. Ja. Hè? Want het plichtmatig maken van. Ja, uh, nou, er lag een planning en er, er moest een plaat komen. Je kent het fenomeen van iedere. Alle creatieve bedrijven. Bent 15-jarig bestaan. Deadline. hoogtepunt, Ja, Hussens, precies. En, en ik, ik uh, had er eigenlijk niet zo'n zin in of zo. Wat ik net zei. Ik, wil, ik wilde dan. In mijn achterhoofd dacht ik. Ik moet iets. Een, een eerbetoon aan juist aan het leven maken. En het moet met passie zijn en, en, en heel uh, intens en, en heel direct. Wat voor mij als schrijver ook een uitdaging was, qua teksten. Dus uh, om een lang verhaal kort te maken... ik heb alle liedjes uh, die we toen hadden eigenlijk weggegooid... en ik ben opnieuw begonnen. Ik ben, uh, ik ben gaan zitten wachten tot uh, de inspiratie uh, aankwam enig. vliegen. Ja, ik zat te wachten en uh, er kwam ook niks. <laughs> En, uh, ja, en even, want wat, heb je wat had je gemaakt? Herinner je, je nog een nummer waarvan je dacht weg ermee? Want dat klopt nu helemaal niet meer. Um, nou, het was helemaal niet verkeerd of helemaal niet slecht. Maar ik, het, het, het, het staat niet voor wie ik nu ben. Of hoe zou ik het zeggen? Het was... Uh, wat is het gebeurt. kon misschien nog een keer je, je van... van net de, er zijn een aantal mensen om ons heen ontvallen. Dat zijn ja. altijd vervelende en ja. lastige dingen om... Uh, ja, gewoon in, maar, in onze persoonlijke kring. Dus we hebben een, een, meest, bijna, nou ja, een groot aantal bandleden dat, dat, dat, dat meegemaakt. In korte periode. Dus dat, dat was dat eigenlijk. Hmm. En, um, maar goed, ik ging zitten wachten op, op, op wat aankwam uh, waaien. En, uh, aanvankelijk schrok ik nogal, want uh, er gebeurde niks... En uh, een lichte schrik uh, sloeg me toch om het hart. Want dat was ik eigenlijk ook weer niet gewend. En, uh, uh, ja, je, je beseft je dat... dat op op, op, op zo'n moment besef je hoe belangrijk muziek maken voor je is. En, en in hoeveel wijdvertakte uh, geledingen van je leven... het muzikantschap uh, doorgedrongen is. Want... Uh, ja, als je weinig maakt, dan merk je dat, je, dat je dat er heel veel van je persoonlijkheid lijkt weg te vallen. Omdat je heel veel kwijt kunt in teksten, ik dan bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus uh, aanvankelijk schrok ik ervan, maar... Uh, omdat het er niet meer was, omdat het niet... Ja, ik bedoel, we hebben toch heel veel gedaan en heel veel gemaakt. En ik dacht, ja, misschien is het gewoon wel op of zo. Hè? Dat kan, de, de bron kan opgedroogd zijn. En dat vond ik eigenlijk... Uh, ja, wat ik zei, ik schrok er nogal van, maar want, na een tijdje... Want, het is natuurlijk ook zo, er zit hier een hele band. Ja. Uh, en uh, de bal ligt bij jou als het gaat om het schrijven van teksten... in nou, elk geval ja, over het algemeen. Nou de, de teksten betreft wel. Muziek natuurlijk niet. En de muziek bij Sandro en inmiddels ook ja. Dave, sinds ja. kort. Sinds deze plaat, voor een groot deel. Dus, uh, ja, en Dave, Ik heb gelukkig dat hij steun... de zenuwen kreeg. Ja, dat, uh, dat, dat, dat zou best kunnen, want... Uh, want er Hij... gebeurde opeens niks meer. Nee, ik, ik, ik, ik, ik begon het wel allemaal wel prima te vinden dat er niks kwam. Ik, ik, ik werd wel op een citrante manier wel tevreden. Van, uh, ik had zoiets van: nou laat iedereen in Nederland maar zo'n onzin schrijven. Ik, ik schrijf niks. Zoiets had ik. En uh, Dave, die. Uh, maar wacht even, daarmee zeg je eigenlijk: ik wilde iets schrijven wat er echt toe ja, doet. Ja. ja. Iets wat, wat, wat echt recht uit je hart en heel simpel naar een luisteraar toe. van... Uh, ik hoor nu dat liedje en dat, hij heeft het daarover en dat vind ik goed of niet, klaar. Uh -huh. En verder uh, drie minuut tien van mijn part uh, popliedje en klaar. Uh -huh. Dat wilde ik. En Dave uh, had gezegd, ik heb wat stukken liggen tegen Sandro en mij, van wil je daar wil je een keer naar luisteren? En Sandro zei ook van, nou ja, kom er maar bij en uh, laat me horen. En daartussen zaten uh, zat de akkoorden en de melodie van een liedje wat uh, We gaan Door heet. En ik zat dat thuis te spelen en ik vond het een heel mooie, uh, simpele, uh, vertederende melodie of zo. En dat raakte me echt. En ja, toen werd bij mij eigenlijk het vuur ook weer aangestoken met die vonk. Door de muziek? Door de, Door de muziek. De. Van, uh, ja, en, uh, en uh, dat is we gaan geworden En eigenlijk was het bij mij toen uh, gingen alle, alle sluisdeuren open, want ik heb eigenlijk in, in drie weken tijd... Uh, 90% van de, hele, van de hele leven geschreven. en uh, ja we gaan door er was, nadat ja, dat. Je dat, nummer... dat uh, lanceer, of dat uh, triggerde bij mij uh, alles. En uh, ik heb het in twee, drie weken allemaal al gemaakt. Ik durfde bijna niet meer naar bed te gaan, omdat ik bang was dat het, dat het dan niet meer terug zou komen. Dus uh, ik heb op adrenaline en uh, koffie en, uh, en, en dat soort dingen heb ik alles uh, opgeschreven. En, uh, en thuis het was terug zo'n van... fijne jongen. Wat? En thuis was je niet meer zo'n fijne jongen? Nou, nee, ik heb zeker mijn vriendin weer gesproken. Of niet? <laughs> Voor al uw pijnlijke momenten ja, ja, in deze kijk, uitzending. Kijk, Sommige mensen nemen hun werk mee naar huis, nee, maar mijn joh. werk is thuis. <laughs> <laughs> maar dan ook nog een vrouw zeker. is en twee kinderen. En, ja, ja, precies. Hè. Dat, dat, uh, maar dat, dat staat natuurlijk in principe los van wat ik maak. Dat is natuurlijk met mijn eigen gezeur geweest. Dat geef ik meteen toe. Nou, en maar, op een gegeven moment heb je het pand ook gewoon verlaten. Dat ja. je een tijdje buitenshuis bent gaan wonen. Ja, S'avonds kwam je dan wel weer terug. Maar... Ja, ik uh, ben hier, uh, dichtbij in de plantagebuurt. Ja. Uh, heb ik even wat gehuurd om echte puntjes op de i te zetten. Want er moest nog, toch nog wel een hoop gebeuren in de laatste studiosessie. Dus uh, dat moest. We gaan door. Kunnen jullie ook laten horen? Ja. Uh, uh, misschien moet je het eerst laten horen. En dan kunnen we het daarna nog uh, ja, over hebben. Ja. Van Dik live bij Kunststof. De akoestische bezetting, we gaan door. Als ik terugdenk aan het begin hoe we door de dagen zweven. Twee wolken op de wind, aan de niets dan blauwe hemel. Kan ik niet wennen aan het donkere grijs, hoe je huilend voor me stond en zei. Het is alleen nog maar ik en geen wij kom zet een streep onder ons, verleden. We gaan door, hoe dan ook. Dus vraag me niet naar de bekende weg. We gaan door, hoor wat ik zeg. Sla je armen om me heen en zwijg en lach. Door al je tranen heen vanaf. Ik weet wel dat je denkt, wat heeft het voor zin? Maar hoe zijn we dan zo ver gekomen? Kijk alsjeblieft naar wie je voor je ziet staan. En vooral naar wat uit ons is voortgekomen. Ik snap heel goed dat het weer fout kan gaan. En dat jij jezelf nu moet beschermen. Dat je niet dichter bij het vuur kan gaan staan. Dus neem de tijd. Geen seconde meer dan nodig. We gaan door. Hoe dan ook. Dus vraag me niet naar de bekende weg We gaan door, hoor wat ik zeg Zwaai je armen om me heen en zwijg en lach Door al je tranen heen vannacht Door over een zee van tranen op de golven mee wij samen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 We gaan door, Van Dik Hout, Maarten Buitenhuis. Ja, misschien de bandleden kunnen wel even gewoon daar gaan zitten, of niet? Dan, uh, dat lijkt me, dan zit echt muisstil achter ons. Of het hoeft niet, je mag ook blijven zitten wat jullie willen. Naar keuze. Um, Na keuze, ja. Um, uh, ja. We gaan door, dat is dus eigenlijk wel de, de kern van, van het album. Hè? En uh, uh, het veronderstelt dat er een gedachte was, we gaan niet door, we stoppen er maar mee. Ja, je kunt het zien als een, uh, een liefdeslied, relatie, song, maar het kan natuurlijk, uh, of nou ja, op allerlei relaties ook van toepassing zijn. Ook op een band, of op een, uh, een, een, een, een ja, noem het maar, uh, noem het maar op. Uh, voor mij persoonlijk is het uh, meer een, een liefdeslied. En uh, ik, uh, de achterliggende gedachte is uh, dat je ook moet kijken hoe ver je gekomen bent en, uh, en niet moet opgeven en, uh, en door moet gaan. En ik vond het een hele strijdlustige kreet of zo. Heel simpel, we gaan door, hoe dan ook. Vraag mm -hmm. me niet naar de bekende weg. Wat dacht je dan, weet je wel? Mm -hmm. dus, uh... Wat gebeurde er met jou in dat jaar persoonlijk? Waardoor eigenlijk alles op losse schroeven kwam te staan? Want dat ademt die hele plaat toch uit. Vind je? Ja. ja. ja, ik ja. Bedoel, het, het is leef met een uitroepteken. En, en jij kan wel heel hard roepen van... Uh, we gaan door en het is optimistisch. Maar er zit ook... Uh, verdriet in, in, in de teksten en, en weemoed ja, en ja, ik vind, um, ik... terug willen naar het begin. Hoe... Nou, kijk, de, dat is, de, de, ik weet niet of ik dat helemaal met je eens ben. Want, uh, ben, want uh, Dit is het begin is een liedje waar de plaat mee opent. Dat, is, dat gaat er eigenlijk over dat het het begin is van alles wat komen gaat. En dat je in de toekomst een moment krijgt dat je zegt van toen begon het. En dat was dat moment van dat begin van, van weet je nog. Mm -hmm. En dat is... Uh, ja, een moment wat ik altijd al eens heb willen omschrijven. En dat, uh, dat is dat lied. En uh, ja, Weg uit Nederland, die we gedaan hebben, vind ik op zich een, is, is, is een soort uh, kort filmpje van, van drie minuten tien of zo. En wat dat betreft vind ik het zelf wel allemaal heel. Uh... Maar waarom. Uh, de, het de blues is, de, de blues en, is en deze de... plaat wat, wat verder weg vindt, voor mij, maar goed. Uh... Maar, maar, maar waarom het verlangen en de behoefte om te laten zien hoe het begin was en de, de, de aanmoediging om, om door te gaan, om te leven. Uh... Nou, omdat het belangrijk is. Uh, uh, ik, Sorry, ik heb... heel even, want ik, ik hoor mijn koptelefoon... Dat is verkeersinformatie. Het is ah, half acht, ja, daar kan jij nog ja, even nadenken. Ja. Maar. Er staat nog steeds een lange file op de A16 van Rotterdam naar Breda... tussen Hoek en knap een prinsenviel zeven kilometer... Er is al een ongeluk gebeurd. Daardoor zijn er drie van de vier rijstroken dicht. En het verkeer richting Tilburg en Eindhoven kan voorlopig maar beter omrijden. Dat kunt u het beste doen door de Borden Den Bos te volgen en over de A59 te rijden. NTR brengt cultuur. Elke dag. Maarten Buitenhuis is de gast in Kunststof vandaag. En de voltallige band van Dikhout is ook aanwezig. Twee nummers uh, zijn inmiddels uh, live gespeeld van het nieuwe album uh, Leef. En het publiek kan trouwens reageren. U kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen op onze website radiokunststof.nl. Um, ja, ik zei net Maarten, maar je bent het niet mee eens... dat ik ook veel weemoed uh, uh, in uh, de teksten terug hoor... Ja, ja, ik zei dat de, de, de blues kant van, van ons juist wat verder weg is deze platen En, en, en dat, het, uh, dat het heel erg passievol is. En, en ik denk, je vroeg me net, uh, dit is het begin en, en dat soort dingen. Ja, het is ook helemaal, heel belangrijk dat je, dat je het moment pakt als het, als het zich aandient uh, in het leven. Want het is uh, kort en het gaat snel voorbij. En je kunt de dingen niet laten aanzudderen in het gevoel van, nou het loopt allemaal wel, het gaat allemaal wel oké. Okay. Als je passie ergens voor hebt, en dat, dat heb ik met muziek, of voor muziek... dan moet je ervoor gaan. En dan echt met alles en geen enkele... Uh, uh, uh, ja, niets, niets moet, je, moet je weerhouden, zeg maar. Maar heb je enig idee hoe je dat weer aan hebt kunnen zetten? Want dat is wat je hebt gedaan. Het ging niet meer. En nou, toen... nou ja, het ging niet meer. Ik wilde het heel, voor mijn doen, heel extreem doen. En dat is een, een, een stap geweest, die, die, die, die, ja, die, die, die doe ik zelf... En uh, daar heb ik alles voor gelaten en al het andere voor overboord gegooid. En ik heb heel veel geluk gehad dat met die stap... Uh, ik in de luxe positie verkeer om met meerdere mensen uh, muziek liedjes te schrijven. Mm -hmm. Ik heb heel veel met Sandro geschreven. Prachtige dingen gemaakt met Paul de Munnik voor de Puma's. En uh, nu is er, was er opeens een moment dat, dat ik um, uh, een lied van Dave uh, kon afmaken en een tekst erop kon maken en dat, dat is gewoon geluk ook en daardoor is Sandro ook weer uh, hele mooie dingen gemaakt op de plaat en ja zo is het een sneeuwbaleffect waarin je elkaar allemaal uh, inspireert en dat ambacht van het schrijven hè? want uh, je vertelde het al we gaan door uh, het nummer je hoort die melodie en dan komt de tekst uh, ja, ja. maar maar hoe ging het in dit geval bijvoorbeeld herinner je, je dat nog met we gaan door ja ja, ik zat thuis uh, de akkoordjes te pingelen en er wat op te zingen en uh, te kijken of er wat kwam. En uh, in één keer uh, had ik uh, dan: We gaan door en uh, hoe dan ook. Dus vraag me niet naar de bekende. Ja, het is een beetje raar om zo na te vertellen. Maar, ja. maar, maar uh, het stond er gewoon. En uh, ik heb het uh, de complete eigenlijk in één adem opgeschreven. Ik ben naar bed gegaan. Ik durfde niet te kijken of het goed genoeg was. Ik dacht: Doe ik morgen wel. Dus toen werd ik wakker. Toen, wat was er ook weer? Oh ja, er was een lied. Onder. Oh nee. Dus ik uh, naar de woonkamer en naar het papiertje toe... en zo met zo'n één oog zo van... als ik terugdenk, oh, valt mee, valt mee. Dus toen ging je lastig verder. Toen vond het, was ik heel tevreden eigenlijk. En uh, ik heb het aan Dave en Sandra laten horen. Die waren heel enthousiast. En het is echt een... Uh, het eerste lied van de, van, de, van de nieuwe plaat geworden. En hoe, uh, hoe zit het naar jouw idee? Want bijvoorbeeld te Stille Meijen, ik heb altijd het idee dat de nummers die er echt toe doen, de klassiekers die de geschiedenis ingaan, dat het altijd dat ene kleine zinnetje is. Ja, dat is zeker met Stille Meijen natuurlijk een. een, een ja, dat is een. Op een of andere manier wordt uh, dat een gevoel aan wat generaties overschrijdt of zo. En. Uh, het is uh, inmiddels een soort klassieker geworden. Ja, het, uh, ja, ja Een soort misschien... klassieker. Het nou ja, is een klassieker geworden. Ja, Meerdere keren ja. uitgeroepen tot... Uh, ja, we we zijn er ook heel trots op. Hoor. Want de mensen vragen ook wel eens van... Uh, speel je hem nou elke avond? En uh, hè, uh, mm -hmm. Veel gedaan. Maar ik, ik, vind hem, ik vind het een fantastisch lied. Het, het, het, als je ziet wat het, welke deuren het voor ons geopend heeft. Het is echt ongelooflijk. En, en nog elke avond vind ik hem live met het publiek. Het is echt een uh, absolute sensatie om ja, als muzikant dat nummer ja. te doen. Dus uh, ik vind het echt geweldig. Ja. Maar de manier waarop je er nu over praat, is bijna alsof het niet van jou is. Nou, het is van, uh, het is inmiddels uh, de wereld ingegaan, hè. En uh, we hebben het ooit uh, als liedje gemaakt. En uh, inmiddels is het een, ook echt wel een eigen leven gaan leiden. Het publiek dat altijd de brug. Uh, de breakdown dan ja. heel hard meezingt. Dat is een soort landelijke uh, cultuurgoed geworden, ik weet niet. <laughs> maar wel te gek. Ja. En heb je nu het idee dat op dit album, als er één zinnetje zou zijn... wat misschien de geschiedenis in zou kunnen zijn, welk zinnetje is dat dan? Hmm, alles komt neer op jou. Ja? Voor mij wel, ja. En waarom? Nou, dat dat... dat dat is een nummer wat me, wat me ook ja, gewoon wel geraakt heeft in het schrijven. En uh, niet dat ik nou iemand ben die, die, die zit te huilen om zijn eigen schepping of zo. Maar dat, soms heb je gewoon momenten dat je, als je hem voor het eerst zingt... dat het heel even iets met je stem doet. En uh, dat, dat had ik met die, omdat het uh, voor mij onverwachts uh, zei... waar ik eigenlijk de woorden nooit voor kon vinden. Maar nu stond het er opeens. En, uh, ik ben daar heel blij mee. Uh, het, het is het gevoel dat... Uh, dat wat je ook doet en, en in welke, welke bochten je, je ook wringt om, om ergens van af te komen, bijna als een soort verslaving of zo, dat het uh, allemaal geen zin hebt, omdat het toch wel neerkomt op, in jou. dit geval dan ja, jou. Ja, ja, ja. En dat is dan ook zo'n fijne fonds, lijkt me. Zo, alles komt neer op jou. Ja, ja, ja precies. Ja. En dan heb je meteen een titel neer op jou. Dat vind ik ook wel mooi. <lacht> <En> ja, ja. <lacht> maar laten we niet in schrijftechnische. Uh, nou, dat is, dat is toch al te zeer verzonnen. Dan... Nee, vind ik. Oké, okay, toch... nee. maar goed, laat hem horen, want die stond toch ook op, uh, ja, op gaan, het lijstje. We gaan hem doen. Ja. Voor de akoestische bezetting, dan ga ik nu even zeggen wie er eigenlijk bij van Dikhout horen. Voor de mensen die dat niet weten: uh, Dave Remsma, Sandro, en nou moet ik het dat... Sandro Assortia, Ben Kribben, Louis De Wit en Martin Buitenhuis van Dikhout. Alles wat ik doe, alles wat ik doe, is met het doel dat jij het ziet. Alles wat ik zeg, alles wat Niet. Oh, ik zweer je af als een slechte gewoonte. Maar het is me gewoon te zwaar, want het komt toch wel weer neer op jou. Niets aan te doen, hoe ik het ook wend of keer. Alles wat ik laat. Alles wat niet gaat. Ik doe het niet. Zodat jij het ziet.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 Van Dickhout. En ik zei dat Louis de Wit erbij was, maar die is er natuurlijk niet bij. Oh, is er wel? Patrick van Herkhuijs. Patrick ja. van Herkhuijs, ja, ja, precies. Um, Martin Buitenhuis, we spreken over uh, het nieuwe album Leef van uh, Van, van Dikhout. En uh, ja, het is nu 17 jaar dat jullie bij elkaar zijn. Lang, ik zit nu langer in Van Dikhout als niet. Als niet, ja precies, dat is ook wel een moment om even bij ja, stil te dus, staan. Uh, ja. Maar er is natuurlijk enorm veel veranderd hè, in uh, de muziekcultuur. Ja, ja, wij hebben een hoop aan ons voorbij zien komen. Ja, wij Hoe zijn... verhouden jullie tot uh, de muziekcultuur van dit moment? En dat is misschien een te ja. grote vraag. Maar als je bijvoorbeeld kijkt nu naar de discussie die er is rondom... de wereld draait door, de bandjes die daar één minuutje mogen spelen. En dat is het dan. En dat is dan wel de lancering. Ja, ik vind dat fantastisch. Hoe? Dat waren dingen die, waar wij in, in, in onze begintijd uh, nou ja, een moord voor hadden gedaan. Hoe noem je dat? Voor de minuut. Heel belangrijk geweest, ja. En uh, dat stil in mij uitkwam was bijvoorbeeld de TMF er nog niet eens. En, uh, Wat was voor uh, jullie dan belangrijk in die tijd, 17 jaar geleden? Nou, eigenlijk, eigenlijk wat nog steeds het belangrijkste is... is, is gewoon uh, goede liedjes maken... waar we met z'n vijven in de oefenruimte heel enthousiast over zijn. Dus, dus ja, maar er zijn heel en, veel bandjes die met z'n allen... Ja. heel enthousiast zijn over hun eigen liedjes. Maar dan ja, maar moet het de wereld zijn, in. Ja, maar wij zijn heel kritisch. <laughs> nee, maar dan moet het de wereld in. En waar... Uh, wat, wel, ik bedoel, nu moet je die wereld draai door hebben als jong bandje. Wat ja. hadden jullie toen nodig? Waar... Nou, en wij hebben Pinkpop gehad. Uh, Stille mij brak door op de, op, op de radio's. En dat was in 1994. Dat, dat, dat had een lange, aanvankelijk een, een, een trage start. Maar toen hij eenmaal twee, drie keer gedraaid was... toen ging het zo ongelooflijk hard... dat we in twee, drie weken tijd een, een hele toer uit de grond moesten stampen. We zijn door het land getrokken. Uh, ook voor het eerst natuurlijk in ons leven. We hadden geen idee waar we aan begonnen. En, ja, ondertussen werd Stille mij een hit en kwam onze eerste plaat uit... En ja, wij leefden in, in, in een roes, in, in een soort uh, uh, uh, fantastische roes. Het was geweldig. En wat ik de, de tijd vlak voor je doorbreekt, vond ik al geweldig eigenlijk. Want op een of andere manier weet je dat, dat je ergens gonst of zo. Mm -hmm. En dat maakt het allemaal super spannend. Hoe merk je dat Elke, ja, dat weet je niet. Mensen, hoe andere muzikanten reageren op je muziek in, als je in een studio bent of live gespeeld hebt. Uh, we kregen opeens uh, na een optreden ook veel brieven over de, de teksten en de liedjes, terwijl we nog, nog niet eens een plaat hadden. En dat, uh, ja, dat is allemaal super spannend. En als je dan echt dat moment realiseert, de, of, of, of hebt dat het losgaat, dat, dat, dat is een, een enorme euforische uh, iets. Dat is, dat is geweldig. En. Uh, wij zouden op Pinkpop staan uh, op een uh, bijpodium. Dat was toen nog met twee podia. Dus het grote aan ja. de ene kant en aan de andere kant de talenten, zeg maar. Ja. En uh, Throwing Muses viel uit. Herinner jij je? Als ja, dat, dat is? Ik, ja. kan ik me nog vaag herinneren. <laughs> <laughs> en um, wij werden gevraagd door Mojo uh, of wij uh, wilden invallen. En ik had eigenlijk, was de enige van ons, uh, alle vijf, die, uh, die als eerste reactie had van... Ja een, licht, ja, een beetje angstig van moeten we dat nou wel doen? Zijn we er wel aan toe en zo? Maar die anderen die zeiden, ja, ze wou bijna een klap geven van. Uh, we gaan nu even niet, uh, geen rare dingen denken of zeggen. We gaan het gewoon doen. En we hebben het gedaan en dat was voor de landelijke tv. En toen zag iedereen het gezicht bij uh, bij de bij, bij de jongens van, van stille meis ja en toen was het uh... en toen dat was dus zo hebben wij het moeten doen in die tijd en nu ja. want we zijn nu 17 jaar, uh, jaar later het zevende album ligt daar uh, kun je doorgaan met het succes van toen Heb je, is het publiek met jullie meegegroeid en is het eigenlijk gewoon allemaal dik en orde en hoef je, je nergens zorgen over te maken of nou ik ben, ik ben gewoon heel erg blij dat het al 17 jaar zo gaat zoals wij het doen. En het, het, het mooie is, en daar ben ik ook heel trots op... is dat het voor een groot deel uh, inhoudelijk gezien... Op, op onze voorwaarden is. En, uh, en, en, want dat is het allerbelangrijkste wat er is. Dat het de muziek is uh, waar, waarom je het allemaal doet. En, en dat hebben we kunnen afschermen. En er is nooit iemand bij kunnen komen. Dat is allemaal helemaal onze eigen uh, creatie. En dat, dat maakt het allemaal zo bijzonder. En... Je hebt natuurlijk ups en downs. De ene plaat valt beter dan de andere. En, uh, maar ja, als je zorgt dat het inhoudelijk allemaal is... hoe je het wil hebben, dan, dan kun je eigenlijk nooit een bijl vallen. Want... En wat is dan heel belangrijk in deze? Ik bedoel, wanneer zeggen jullie nee, dat doen wij niet? Of dat willen wij niet? Wat... De... Nou ja, ik, eigenlijk in principe moet je gewoon uh, doen wat goed is voor, voor je gevoel. Als ik het idee heb dat ik daar mijn verhaal kan vertellen... waar ik voor gevraagd word, dan, dan, dan doe ik dat. Uh -huh. En als het op mijn voorwaarden is, fantastisch. En dan, dan, want dan kan ik pas uh, oprecht daar staan. En uh, dat is op heel veel plekken, overigens. Dat sluit helemaal niet veel dingen uit. Maar zo in de loop der jaren, als je ziet... toch hoe enorm het allemaal veranderd is... Uh, en hoe moeilijk het ook eigenlijk is voor jonge bandjes om, om te beginnen. Want uh, natuurlijk door het hele internet... En alles is de... Het verdienmodel in muziek is compleet omgedraaid. Ja. Uh, platenmaatschappijen kunnen niet meer investeren in jong talent. Want dat, dat verdien je niet terug. Want er worden geen platen verkocht. Dus dat, dat is allemaal uh, heel moeilijk. En wat je dan zegt bijvoorbeeld over de wereld draait door. Dat is fantastisch. Dat je echt een... Een podium, een, een heb podium waar in geval hebt waar beginnen. Uh, waar je veel jong uh, talent kan laten, laten zien aan mm -hmm. een groot publiek. Dat, dat is heel belangrijk. Ja. Maar om terug te komen op mijn vraag. Jullie kunnen teren op dat wat was. De, de, het publiek is met jullie meegegroeid. Dat komt nu naar de concerten toe. Want dat is een ja. concert toen ja. ook ja. van start gegaan. Ja. Ja. De, dus... Uh... Ja, wij, wij kunnen bouwen aan ons repertoire. En onze, hmm. o, onze naam. En, en onze live naam. En dat is... Dat is dat is geweldig, dat, we, dat, dat, ja, dat is ook een enorme uitdaging. We zijn uh, vrijdag jongstleden in Zaandam begonnen met uh, de Tour van Leef. Uh... Noord-Holland, zit je goed? Ons Noord-Holland natuurlijk, ja. Ja. <laughs> en, en toen drachten, dat was even spannend. Ons Friesland. <laughs> Krijgen we die zaal ook vol? Ja hoor. Ja, dat ging, het ging fantastisch. De, de, de eerste, het eerste kwartiertje was een beetje shaky, want dan begin je echt met die nieuwe nummers. En dan met het publiek erbij is het toch altijd... Uh, en wat gebeurt er dan? Ja, dan moet het voor het echt hier of zo. En dan, dan zie je die gezichten en dan, oh, niet vergeten, dit, dat. Het gaat allemaal zo snel. En dan heb je opeens drie nummers gedaan en je niet eens weet uh, hoe je het gedaan hebt. Maar langzaam krijg je er wel grip op, op alles. En uh, het ging uiteindelijk supergoed. En in, in Drachten uh, zaterdag was het uh, ook een groot feest. Dus, uh. Want wat je net omschreef hè, bij Pinkpop... dat jij de enige van de vijf was die zei... moeten we dat wel doen, zijn we nou, daar wel aan toe? Ja, uh, ik, uh, Nou ja, goed. Maar, maar ja. Uh, nou niet weer terugnemen Is dat een beetje de houding die jij inneemt in, in de band? Ben jij uh, eigenlijk ja, ik, de ik angsthaas denk... die helemaal voor nou, ja, ik ben geen nee, ik ben wel, Nou ja, ik, ik ben wel een tacticus. Oh ja, zo en de kun je doen. Ik, ik denk wel goed na over elke stap die ik met dat soort dingen doe. Dus ik vroeg me wel af: van ja, het gaat eigenlijk nu prima. We maken steeds een stap en dat bijpodium is misschien een hele sympathieke stap voor wie we nu zijn. Natuurlijk onzin. Ergens was ik ook gewoon bang om uh, te verknallen. En dan verknal je het namelijk wel voor uh, het ganse land, <laughs> en, en voor uh, de ganse band. En voor de ganse band ook. En, uh, maar het ging, het ging super goed, gelukkig toen. En. Uh, uh, ja, ik moet zeggen dat ik door het optreden dat overwin je ook natuurlijk weer wat. Hè? En uh, Daarna sta je ook wel met veel meer zelfvertrouwen erin. Ja. ik want, zeker. Want wat is er veranderd? Je zei net, inderdaad, toen helemaal in het begin... We hebben het over 17 jaar geleden. Ja. Uh, was dat ik het liefst gewoon thuis te schrijven en die nummers te maken. Maar dat is nu wel veranderd. En misschien zelfs wel omgekeerd, zei je. Daar nou net. ja, wat aanvankelijk een soort noodzakelijk kwaad was... is onder andere door, door zo'n doorbraak op Pinkpop... Ja, dan gaat bij mij natuurlijk ook het kwartje vallen... Van, van wat je allemaal kan doen met je muziek en je teksten. En dan met zo'n publiek. Ja, je gaat natuurlijk ook denken van... eigenlijk heeft het, is het de mooiste kant van het hele verhaal. En uh, ik ben het uh, dus... Uh... Want waar zat het ongemak toen in het begin? Ja, ik, nou ja, gewoon een onervarenheid. En, en, en een soort, uh, ik had het verhaal nog niet helemaal rond of zo. Er waren natuurlijk nog weinig liedjes. Ik, een hele avond vond ik veel om te vullen naar, voor, voor een publiek. Om te boeien. Had ik al problemen. Moesten we al liedjes, covers erbij pakken en halen. En daar was ik dan weer niet zo tevreden over. Ja, op een podium staan is. Uh, het is uh, je wordt enorm uitvergroot. Elke beweging die je doet. Of, of elke stap, en daar was je je van bewust. Daar was ik me heel erg van bewust. En ik wilde gewoon mensen wel iets goeds voorschoten. Dus misschien was ik. Uh, ja, onzeker in het begin. Maar dat, dat, dat is ook wel grappig. Want die jonge jongen van toen. Dat getuigt dan ook wel van zelfkennis. Dat je op die manier naar jezelf kijkt. van... ja. Nou ja, ik, wat ik zei, ik ben een tacticus. En dat was je toen al? Ja, dat denk ik wel. Ik, ik, veel mensen schieten in de lach als ik het zeg, maar ik ben een heel praktisch iemand. En uh, al kom ik vaak te laat en uh, lijkt het alsof ik toch wel uh, aan het dagdromen ben. Maar als ik dagdroom, dan denk ik aan teksten. En als ik dat niet doe, dan probeer ik een manier te vinden om die teksten naar mensen toe te krijgen. Dus, hm. Ja. Uh, uh, je vriendin vertelde ons dat je... Uh, uh, nee, nee, nee. Niet je vriendin vertelde ons. Ik heb het wel. van de heel iemand okay. anders gehoord. Oh, okay. Dat je uh, ik ook goed. poëzie schrijft. Uh, ja, ja. Dat heb klopt. je wat bij je trouwens? Uh, nee, nee. Maar, uh, dat ben ik... Uh, dat heb ik Dan even ben je niet vergeten. Bij. Ja ja ja. Heel praktisch is die. Uh, maar dat kom draag. ik graag een keer doen. Dat, is, dat vind ik wel heel leuk. Maar, ik heb, maar ik heb wanneer het... is een, een, een liedje een liedje? En wanneer is het een gedicht? Ja, um, ik, heb, ik heb een soort idee om een, uh, ooit een bundel uit uh, te brengen. Die heet Pappenheim de Pappenheim Chronicles. Het gaat over mijn kinderen, over mijn dochters. Dus van Pappenheimers, hè? je kent je papa. Ja. En um, ik heb dan bij een aantal situaties in hun leven een gedicht gemaakt. Tot nu toe zijn het er natuurlijk of zes, zeven. En ik heb ze uh, tijdens onze theatervoorstellingen uh, ook voorgelezen. En uiteindelijk wil ik er een heleboel hebben. En dan uh, ooit oh, eens in een boekje. Maar ik weet niet of het ervan komt, want... Uh, dat zijn, dat zijn mooie dromen of zo. Dat is ook, uh, maar zijn het verhaaltjes of zijn het gedichten? Wat, wat... Uh, het zijn gedichten. Gedichten over bijvoorbeeld mijn dochter die voor het eerst sneeuw ziet. Of uh, in haar hele leven. En dat ze zich afvragen, wat is dat? Staat ze, ja. en, uh, en waarom mijn... wordt dat een liedje en geen... Uh, uh, waarom wordt dat geen liedje, maar een, uh, nou, een gedicht? Een, een, een gedicht heeft al muziek in zich. Dat is uh, al zo, uh, qua metrum en qua... Tempo en dat soort technische details, is dat, is dat al heel muzikaal. Een gedicht is eigenlijk niet op muziek te zetten. Het is één keer... Uh, op deze plaat heb ik een, een gedicht omgesleuteld tot een zongtekst. Welke is dat dan? Omdat ik van Huub van der Lubb had gelezen... dat hij niemand in de stad eigenlijk eerst als gedicht had. En Huub inspireert me wel vaker. Maar nu dacht ik ook van, ah, dat kan ik ook. <lacht> dat doe ik ook even. Dus ik ging in het uh, hele dunne boekje <lacht> bladeren. En toen vond ik er wel één. En die heb ik uh, eigenlijk op het laatste moment voor de laatste studiosessie naar de jongens gestuurd. En uh, dat was De macht der verbeelding. En daar, heb ik, daar kon ik nog wel een songtekst van maken... maar die heb ik ook dan echt moeten herschrijven. Want uh, een gedicht dat is, is, is, echt, een is gedicht. echt wat anders. Ja. Ja. Ja. Vertel even waar dat over gaat, De macht der verbeelding. Ja, het um, gaat eigenlijk over het schrijven. Het gaat over het, gaat over het schrijven... maar ook over uh, als je, het feit dat je met, met je voorstellingsvermogen... Uh, iedereen die je mist uh, dichtbij kan halen. Dat is wat je uh, hoort in het lied. En dat wat is, je uh, het... hoopt te bewerkstelligen. Met, uh... Nou, Het is een enorme troost. Als je uh, de fantasie en de, de, de verbeelding hebt. En je kan voorstellen hoe het ook alweer allemaal was. En dat je dat terug kan halen en dat je het bijna kan pakken. Dat is voor mij uh, een heel belangrijke... Uh, dat we dat kunnen als, als mens of zo. Mm -hmm. <laughs> en uh, het lied is daar ook. En ja, het woord eerbetoon is al vaker gevallen, maar toch weer op zijn plaats. Ja. Wat uh, ben je wijzer geworden van uh, dit album? <laughs> oh, ik dacht je vroeg, ben je wijzer geworden? Nee, wat nou, ik, ben je wijzer geworden of, van dit album? Of van deze periode? Uh, dat je het dus echt moet doen zoals je denkt dat het moet. En ik heb echt getwijfeld of het echt de goede weg was omdat wat ik zei, dat er niks kwam in het begin. Maar dat altijd uh, dat je je intuïtie wat dat betreft gewoon uh, echt moet volgen. En, uh, want het is echt belangrijk. Uh, nogmaals, het is mijn grote passie muziek en teksten. En uh, dat kan alleen maar op de manier waarop ik het wil. Ja, en, maar dan heb je wel. Uh, de toestemming is misschien niet helemaal het goede woord, maar. Uh, je vertelde een paar keer dat de teksten dan onmiddellijk naar de bandleden gaan. En ja. dan moet daar wel het, het goede geluid uitkomen. Ja. Gebeurt ja. het wel eens dat daar niet het goede geluid uitkomt? Nou, nee, nog, <tus> bijna nooit. Nee? nee? Nee, ik ben heel selectief. Al voor ik het stuur, heb ik zelf al een soort gevoel van dit, dit kan wat zijn. En, dan, uh, en ze zijn uh, wat dat betreft... Uh, qua composities en componeren, enorm creatief. Ze, ze, ze kijken nooit ertegen aan van, van dit heb ik al eens gedaan. Of ook nooit van dit kan niet. Dat, dat hoor je ook nooit. En dan blijkt het weer te kloppen. En dan Zoals Daan komen, van Rijsbergen zegt, dan, dan, ja. zij maken, kunnen eigenlijk geen slechte nummers maken. Ik ben het geloof ik in dit geval wel met opeens. Het is echt een heel mooi album geworden. Leef, zo heet het. En wat komt er op de tegel te staan, Martin? Eh... Uh, Leef. Ja, doe dan maar. Leef, met een uitroepteken. Hoofdletters, wel twee twee, hoofdletters drie, en uh, uitroepteken. Okay. Ja. Dankjewel. En uh, dank ook aan uh, de band. Het was een mooi uur en uh, waanzinnig mooie muziek. Zo dadelijk op deze zender twee dingen. Uh, zoals gewoonlijk gepresenteerd door Margreet Rijntjes. een gesprek over uh, macht en seks... met psycholoog Joris Lammers. En dat zal wel iets te maken hebben met Dominique Strauss-Kaan. Stel ik me zo voor. En de Nederlands-Egyptische oma Ima Noor is te gast om te vertellen over haar laatste bezoek aan Egypte. Een mooie avond verder en tot morgen. Dank meneer Buitenhuis, dank Van Big How. Dit was aflevering 2278. Doorgaan mannen, doorgaan. Tot morgen. Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. U bent ondernemer en geen nerd. U wilt een website, maar geen cursusinternet.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 De kinderen en ik missen je zo schat. De dierbare laatste uren samen helpen ons enorm. Ik heb nog steeds contact met de goede doelen die je tijdens je ziekte hielpen. Enkele van hen heb ik opgenomen in mijn testament. Ik weet dat jij dit ook gedaan zou hebben. Inspireer de wereld. Neem een goed doel op in uw testament. Ga voor meer informatie naar nalaten.nl.